Mijn dames en messieurs, ladies en gentlemen. De KitKat Club presenteert met trots een zeer getalenteerde dame uit Engeland. Mm -hmm. Dat hebben jullie goed verstaan, uit Engeland. Zij is zo getalenteerd, zo charmant, zo wow, wauw, wow. Gisteren nog zei ik tegen haar, ik vraag jou om jouw hand. Zegt zij mijn hand, waarom? Die heb ik zelf nodig. <applaus> Dank u. Wij brengen u nu. Maar brengt u haar wel weer terug... de roos van meever... Fräulein Sally Bowles! Mama... waar we dumpen in een klooster... bidden bij de Franse nonnen... in een zonnige kapel. Mama... Weet niet dat ik sta te dansen In een rokerige nachtclub En een zwarte charreté Dus mensen Als u babbelt met mijn mama ze Zwijgt dan over mijn carrière Als charmante lellebeel Altijd heel discreet Ik ga me graag misdragen In de kroegen En daarom vraag ik Doet u mij een groot genoegen Ja ik wil U verzoeken Wees stil tegen moeken. Ook al is mijn show From <gasps> the Laat mami in mijn afstikken zonder de zak Geld dus voordat ik verloed mond dicht how it's still.